waarna de staat in cassatie was gegaan. Na deze uitspraak van de hoogste rechter is het vonnis definitief. Cabinepersoneel van KLM krijgt een nieuwe CAO. Vakbonden VNC en FNV hebben na een nacht onderhandelen een principeakkoord bereikt met KLM. In iets minder dan drie jaar stijgen de lonen met 7 procent. Daarnaast komt er extra budget voor opleiding of verlof. Ad van Liemt had bij het schrijven van zijn boek over de commandant van Kamp Westerbork zorgvuldiger moeten zijn, maar hij heeft niet de wetenschappelijke integriteit geschonden, zegt een commissie van de Rijksuniversiteit Groningen. Een onderzoeksjournalist, Ad van Liemt, beschuldigt van plagiaat, informatievervalsing en het verzinnen van feiten. In Nederland gaan strengere regels gelden voor, de gevaarlijke, voor gevaarlijke overnames... van grote telecom- of internetbedrijven. Het kabinet wil kunnen ingrijpen als een overname... de nationale veiligheid of openbare orde in gevaar brengt. Staatssecretaris Keizer wil op die manier overnames... door onbetrouwbare, criminelen en niet-transparante bedrijven voorkomen. En twee supermarkten in Friesland worden volledig vriestalig. Het zijn winkels in Oostermeer en Damwoude... Op de reclameborden in de winkels staan voortaan Friese teksten. Dat idee komt van een stichting die zich inzet voor Friese taal en cultuur. In veel supermarkten spreekt het personeel Fries en zijn streekproducten te koop. Maar is de taal verder nergens terug te zien. De stichting vindt dat een gemiste kans, ook voor het toerisme. Het weer, regen, later vanuit het zuiden zo goed als droog en wat zon. Staat vrij veel wind, het wordt een graad of 12. Morgen af en toe zon aan de kust bui en het wordt dan een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Kuni van de ANWB. Er is wat vertraging op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad. Bij de Alfred Zaandijk, drie kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht en een vertraging een kleine 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Kom eens langs, de entree is gratis. ZFM. Oh oh oh! Dit is Kerst met ZFM. Met nu nu ZFM lunch. the place where I was for Christmas so many times before, and Charming Goedemiddag en hartelijk welkom bij Zandvoort Lunch. Ik noem even de presentator, Hans Wassenaar. Dolly Pierre, kom er even gezellig bij. Vandaag gaan wij live uitzenden hier bij ZFM Zandvoort, met Zandvoort Lunch. We kunnen heel veel verwachten, Hans. Wat zeg jij? We kunnen, veel... ja, we kunnen heel veel verwachten. We kunnen onder andere verwachten mensen die langskomen voor interviews. We hebben live muziek. Ik geloof dat de band ook nog gaat optreden hier. Dus ja, we hebben genoeg te doen, hè. Zo. En jij? De band. Nee, de band weet niet op. Oh, ik dacht af. dat de band ook is. Nee, de band heeft afgezegd helaas, want dat was vorig jaar ontzettend goed. Ja, daar vonden wij wel, oh ja. Maar uh, ja, het is, het is niet uh, voor elkaar te komen, maar dat geeft niet, want we hebben genoeg andere artiesten die vandaag ons komen vereren met een uh, bezoek en ook nog met levende muziek. Ja, en we gasten. Gaan, uh, en een heleboel gasten die ons van alles komen vertellen Sowieso. over Zandvoortse zaken. Ja. Over zaken die een nieuw unicum aangaan. En we gaan natuurlijk ook even blikken naar het einde van 2019. Wat gaan we allemaal nog doen in Zandvoort ja. en beleven? Ja. We gaan straks beginnen met een prachtig optreden van Adam Spoor...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 Ik neem aan dat we nu eerst nog een muziekje gaan draaien. Of gaan we meteen over naar het uh, levende muziekrooi? Uh, we gaan even een muziekje draaien. Uh, verder, uh, de, de, het loopt even nog niet lekker zoals het moet. Maar het, nee, ja, komt, uh, uh, het komt altijd goed. We zijn ZFM, het komt, goed, komt, goed, komt, komt, komt helemaal goed. He? We vragen gewoon aan onze techneuten over even een muziekje op. Jelme Koper. Ik ben benieuwd wat je hebt. Lekker kerst. Fun. Now the jingle hopper has begun.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 Give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 You, under the mistletoe. Everyone's gathering around the fire Chestnuts roasting like, like a hot gel I should be chilling with my folks, I know I'ma be under the mistletoe. Word on the streets, and it's coming at night. Reindeer's flying through the sky so high. I should be making a list, I know. I'ma be under the mistletoe.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 you when you're sleeping. He knows when you're awake. And he knows if you've been bad or good, so be good, uh, good to say. Oh, you better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad for good. So be good for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry. You better not pout.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 Ook, en die hebben ook ondersteuning nodig. Dus volgens mij kunnen we elkaar daar heel goed in versterken. In ons voorgesprek hadden we al prachtige ideeën. En ik ja? denk dat we die zeker gaan uitwerken in het nieuwe jaar met elkaar. Ja. Wat, wat, wat doet nieuw Unicum nog meer in uw taken, Lisbeth?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 Nou, dat even in het kort denk ik dat ik dan het meeste wel genoemd heb. Zometeen nou. hebben we ook het loket hier. In, oh, wat leuk. Ja, die, dat is die waar. Die komt uh, ja. zeker zometeen ja. ook aanschuiven ja. aan onze tafel die nog daar staat. Maar dat komt helemaal ja. goed. Ja, van hierheen. Ja, ja, dat komt helemaal goed. Dat doen ze ook bij Bo, toch? Dus ja, ze ja, schuiven ze gewoon op, een stukje ja. verderop. Um, meneer Bluis, um, ik neem aan dat u, de, de bewoners hier komen ook vaak naar het dorp toe, uh, dat u ook wel bewoners tegenkomt. Spreek ze u ook wel eens aan?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 ik mag het woord niet meer gebruiken. Maar de verzorgingshuizen, vroeger noemen wij dat, bejaardertuizen. Maar wanneer ben je bejaard? Hè? Ja. Dat, is, dat, is een, dat is een discussie. Dat is ook opgeschoven. Dat, dat is ook opgeschoven. Ja, dus, maar, maar er zijn wel heel veel mensen die extra hulp nodig hebben. Ja. Dus, dus we zullen ook voor de doelgroep ouderen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 We gaan uh, luisteren naar een, uh, een optreden. En een optreden, ja dat wordt de eerste keer geloof ik dat jullie samen gaan optreden. Dat ik het goed begrepen heb. Dus uh, dat is een optreden van Lea Bos en saxofonist Adam Spoor. Ik wens jullie veel succes. even geduld hebben het gaat nog niet helemaal van een leien dakje maar het komt wel zijn de, ka ka de kabels verwisseld denk ik misschien kunnen we um ja daar gaat wat gebeuren nog niet Hij is open. We gaan het nog een keer proberen. En hier komt dan Lea Bos en Adem Spoor. My mom.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 Nu allemaal fijne dagen en...